Jeroen van Kamp met het internationaal. Journaal. Bij een Russische droneaanval rond de zuidelijke havenstad Odessa... zijn twee mensen gewond geraakt. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht op Telegram. Rusland zou vanochtend vroeg zeker 25 drones hebben afgevuurd. Oekraïne zegt dat er 22 zijn neergehaald. Sinds het aflopen van de Graandeal valt Rusland regelmatig infrastructuur aan in het gebied aan de Zwarte Zee. Morgen ontmoet de Russische president Poetin zijn Turkse ambtsgenoot Erdogan. Er zal dan ook worden gepraat over het mogelijk hervatten van de Graandiel. Twee voetgangers zijn gisteravond om het leven gekomen... bij een verkeersongeluk op de Maasboulevard in Rotterdam. Slachtoffers zijn ter plekke gereanimeerd, maar dat mocht niet meer baten. De bestuurder van de auto die bij het ongeluk betrokken was is doorgereden. De auto werd even verderop teruggevonden met een beschadigde voorruit. De bestuurder is nog altijd spoorloos. En bij schietincident in een café in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt. Er zijn zes verdachten aangehouden. Vier van hen werden in het café in de wijk Feyenoord opgepakt. De andere twee zaten in een auto toen ze werden gearresteerd. Een van de verdachten is in het café licht gewond geraakt. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht. De Amerikaanse president Biden heeft in Florida het gebied bezocht... dat de afgelopen week werd getroffen door een orkaan plaatsje Live ook, sprak hij met de burgemeester en reddingswerkers en bekeek de schade aan de huizen. Biden beloofde dat zijn regering er alles aan zal doen om de nodige hulp te verlenen. Het wagentje dat India vorige week op de maan heeft neergezet heeft zijn ronde op het oppervlak afgerond. Verzamelde gegevens zijn naar de aarde verzonden en worden onderzocht. Een van de doelen van de missie is om te onderzoeken wat er nodig is om een permanent bemande basis te bouwen op de maan. Het weer tot besluit op veel plaatsen kan wat nevel of mist voorkomen. Maar als die is weggetrokken is het zonnig en droog. Het wordt een graad of 20. In het uiterste zuiden kan het maximaal 25 graden worden. Ook morgen is het droog en zonnig. Dan wordt het met 22 tot 26 graden nog iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Het was Louis Davids met een je nog wel oudje. Het komen nu een hoop gezellige muziek. De Ramblers Louis Davids en ook Jacoba, Adriaan, Holle Stellen. U kent hem waarschijnlijk als Conny van der Bos, Geboren in Den Haag op 16 januari 1937.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 Ik geef je een roosje, een roosje, ik geef je een roos elke dag. En ik hoop aan jou tot wij zonder douw. En de echo niet lacht om een laag. Ik zag ze zo vaak in ons straatje, een oud heel tevreden.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 Zach is Harley. Ik Trek me niet meer aan.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 Mijn vader heeft me zondagavond meegenomen. Er was een boxwedstrijd in het concertgebouw. Er was een voor uit Afrika gekomen. Er was een gedrang in het vertalen gek flauw. Ik heb het nou en toen maar niet kunnen begrijpen waarom er zoveel duizend mensen kijken gaan. Ze vinden het geweldig een tractatie te dus zien hoe ze kan op gelukkig slaan. Je dode je vader, in twee knaken moeten schokken voordat hij in concertgebouw naar binnen mocht. Hij zei, ik moet ze van dichtbij elkaar zien knokken en hij de plaats ik bij het podium gezocht. Toen nog een haakje neergelegd voor een programma, dan kun je altijd zien of de boxer niet. Je moet het intrinsieke van het spul toch weten, maar dan dat saai die amusee je dat niet. Er waren vier gewone touwtjes gespannen in het vierkant en dat noemen die Dila een ring. Aan iedere kant een emmer water met een handdoek, dat was voor als er eentje van zijn stokje ging. En eens twee hele naakte gozers op het schavotje. Ik schrok me mottig, mij, dan zei het dat paar verrek. Had jij me dat niet van tevoren kunnen zeggen? Ik zat te beven met een kleurtje in mijn nek. Ze kregen handschoenen van leer, anderlei jatten. Zegt ik aan vader Jan, ze slaan kan de beurs. Weet hij, die ouwe, niet mee, die twee zijn niet veel bijzonders. Die slaan niet hardmoeder, dat zijn maar amateurs. Ze stongen even bij mekaar in de positie, de scheidsrechter die vloot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 Ik zeg, vader, is het nou uit? Nee, zei die vrouw, die ene moet hem blijven stompen. Totdat die heer in het midden op zijn fluitje fluit. Na iedere drie minuten gingen ze even zitten. Dan lachen ze voor een maraak op een stoel. Twee kerels stongen dan te zwaaien met een handdoek. Je vader riep, wat krijgt die neger op zijn smoek? Die zwarten stond maar met zijn vuist rond te maaien. Hij kon niks zien, zei pa. Zijn ogen zaten dicht. Toch had die effegaal die anderen nog een tofslag. Daar kwam een klein fonteintje bloed uit zijn gezicht. In ene sloeg die Amsterdammer achterover. Ze gongen hard op te tellen. Eén, twee, drie, vier, 5. Bij zes stond die verwachte dadelijk op zijn poten en gaf die neger een urk op zijn onderlaag. Ik zeg ik ga eruit. Ik kan niet langer aanzien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 me nog een keer, pak me nog een keer Janus, Janus, pak me nog een keer Als ik nou niet doe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 En zindelijk, geen onvertogen spatje. Ze wordt geregeld uitgelaten. op het tuivenplantje. zij slaapt 's nachts op een trijpe Louis Kansen canapé, de kattenbak op het nachtkastplankje. Dat is voor de saniteit.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 Hij speelt vol liefde.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 is staat in het water de Amster net nog diep genoeg de stad is eigenlijk een brok theater van s'morgens vroeg tot s morgens vroeg de stad is eigenlijk een brok theater van s'morgens vroeg tot s morgens vroeg in amsterdam het goede vaak met het kwade hand in hand. Men leeft in wilde en armoede, men leeft bewust naar rang en stand. En oog in zijn niveau de tonen leeft iedereen langs elkaar heen. Maar Amsterdam maakt elk weer zweerveror. Ze blijft het vrijheidsfenomeen. Maar Amsterdam maakt elke zweerver.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 de lijster in de la, het zal wel voorjaar zijn Ik dacht nog eens, het was februari Maar hetzelfde is gebeurd bij oma Annie. Oeh, Dan legt de lijst in de la, het zal wel voorjaar zijn Toch blijf ik denken, hé, hey, hoe komt die lijster daar terecht? Ik had er immers enkel, maar mijn feest dus ingelegd. Toen zie ik ineens mijn grote rode kater. Die zegt ik ben van oudste lijstervater. Ja, dat beest is dan tot dood. Ik spring bij Loe op koop. Loe, de rechte lijst.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 Ik ben niet de majoor.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 ...samen met Karel van der Velden... ...met O oh Maria, Maria, Maria... ...en daarvoor hoor u snip en snap alweer... ...met nu blonde mietje. En de volgende daam is Henriette... ...Adriane, roepnaam Hattie Blok... geboren in Arnhem op 6 januari 1920... ...en overleden in Amsterdam... ...op 6 november 2012... ...was een Nederlandse cabaretier... ...actrice en zangeres die vooral bekend werd... ...door haar rol als zuster Clivia ...in de serie Ja, zuster, nee, zuster... ...van Annie, heb en hebt En u hoort er nu Hattie Blok met...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 Wij zijn stevig en vet en de liedje kadet. Dat is alles wat wij hier bereiken. <tie>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 in 58 ging dat zo één pas voorwaarts, twee opzij En dan het been er vlug weer bij Klik, klik, stok, ho, ho, En met welke een animo Zweefden wij op de muziek van dansorkesten En op het strakke ritme van Victor Sylvester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 Dan bracht ik er naar huis, waar we voor de deur de passen repeteerden. Kwik, kwik, slo, ho, ho, in 58 ging dat zo. Eén pas voorwaarts, twee zij. en dan de been er vlug weer bij. Kwik, kwik, slo, ho, ho, en met welke animo zweefden wij op de muziek van dansorkesten. En op het strakke ritme van Victor Sylvester. 16 jaar geleden, ja, de tijd vliegt als de pest Ik heb mijn arm onmenig middeltje geslagen Het meisje waarmee ik triomf vervierde bij de Die heeft alweer het de derde kind gedragen En omdat je eenmaal niet kunt achterblijven Bij die hedendaagse schuifel onder lijven, Heb ik al mijn borgen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 En het strakke ritme van Victor Sylvester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 Mannen, voor gevoel. Won prijs in, voetbalpoelen. Schoenen, kel nieuwe schoenen gekocht. Eén schoen te groot, andere schoen te klein. Eén voet zo bloot, andere voet doet fijn. Schoen aan die voet zitten niet zo goed, hè? schoen aan die voet niet wat die wezen moet. Samen man heel ontsteld Na dokter toegesneld Dokter kijk en zei toen Ligt aan voeten, niet aan schoenen. Eén voet te groot, ander voet te klein Eén voet zo bloot, ander voet doet pijn Schoenen aan die voet zitten niet zo goed Want voet van jou niet wat hij wezen moet Schoen aan die voet zitten niet zo goed